Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De Eurolink aan Griekenland. De ministers van Financiën zijn het aan een vergadering van 12 uur eens geworden over een lening van 130 miljard euro. In ruil daarvoor moet de Griekse staatsschuld in 2020 zijn teruggebracht tot maximaal 121% van het bruto nationaal product. De eurolanden vragen de banken om 53,5% van de Griekse schulden kwijt te schelden.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 Unique. You had a little thing I'd love to keep, and every movement I carried much mystique. I knew right then I'd carry on, to you I knew my heart belongs. to you know you, you give me something, something that nobody else can give. And my heart, I started loving, you know now you're the one I truly know I did. A step away <laughs>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 lucky I'm in love with my best friend lucky to have been For the past few years or so We leven het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV, op kanaal 45. ZFM. Zongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera? Paraat. De metselaar kon zingend op de steiger staan. De eeltboer leegde fluitend fluiten zijn melk een beetje aan. Hilversum drie bestond nog nu, maar ieder had zijn eigen stem. Welke steiger komt een nu van Pallias of Jeruzalem?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 Stijgelt klonken meer. van Paljas of Jeruzalem. Tussen het geraken van machines door Klonk in de convectie een mooi meisje Dromend Droomend van de prins van, weet ik veel Die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel Hilversen 3, drie stond nog niet, Maar ieder had een eigen stem Welke stijger klonken neer van Aljas of Jeruzalem? Hilver zijn bestond stond nog meer, maar ieder al zijn eigen stem. is on the God into It's gotten to me. ritme van GFM. GFM.